Katrien Straatman met NOS Journaal. Eft geding aan tegen de licentiecommissie van de KNVB die de voetbalclub wil laten degraderen naar de eerste divisie. De leiding van Twente zegt dat in december is afgesproken dat de KNVB onder bepaalde voorwaarden de licentie niet zou intrekken. Volgens het bestuur van de club is aan die voorwaarden voldaan. Omdat de KNVB de licentie voor het spelen in de Eredivisie divisie heeft ingetrokken, stapt FC Twente nu naar de rechter. Plastische chirurgie op advies van de dokter, zoals een ooglidcorrectie en medische besnijdenis, komen weer in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Minister Schippers volgt een advies daarover op van Zorginstituut Nederland. Volgens Schippers gaat het alleen om operaties die medisch noodzakelijk zijn. Als ouders hun zoontje bijvoorbeeld uit religieuze overwegingen willen besnijden, dan kan dat niet uit het basispakket worden vergoed. Schippers zegt dat ze afspraken heeft gemaakt met artsen en verzekeraars om fraude te voorkomen.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 Een man die woensdag op het terrein van Buckingham Palace wist te komen, was eerder veroordeeld voor moord. De man was voorwaardelijk vrijgelaten na de moord op een dakloze man in 1992. Hij werd zeven minuten nadat het alarm was afgegaan, gepakt. De politie wil niet zeggen of er op dat moment iemand van de koninklijke familie in het paleis was. Buckingham Palace is in Londen, is het van de, Buckingham Palace in Londen is het thuis van de Britse koningin. Het weer nog vrij veel wolken en af en toe motregen... maar nu en dan ook wat zon bij maximaal 18 graden. Morgen is er meer bewolking, maar het is vrij warm... met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Dit, was... Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Hilversum en Eembrugge, 4 kilometer. De andere kant op bij Knopend en een korte file van 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen de Knoop Beverwijk en Velzen, 4 kilometer.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 De 26e jaargang aflevering 21 van vandaag, vrijdag 20 mei 2016. Leuk dat je weer luistert uh, naar een nieuwe aflevering van de Your Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Deze week hebben we 10 stijgers in de lijst staan. 14 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe winnenkomers. En voor de vaste luisteraars die uh, vorige week uh, luisterden, afgelopen zaterdag is natuurlijk het uh, Songfestival geweest. En toen uh, zei ik, nou er zal waarschijnlijk daarna wel veel uh, Songfestival nummers uh, in de lijst komen. Nou, niets is uh, minder waar. Geen één. Echt niet, nee, echt niet. Ja, er zit één Songfestival nummer in. Die is van Hollandse Bodem. Die is zelfs uh, gestegen deze week. wil dat hij uh, elfde werd. Maar uh, degene die, die nummer 1 is geworden. Die uh, 1944 van uh, Oekraïne, geloof ik. Nou, ik weet niet wat daarmee aan de hand is. Maar uh, ten eerste was het vals. En ten tweede... Uh, ja, het is gewoon geen lekker swingend nummer. Geen top 40 nummer. Althans, ik heb hem nog uh, nergens uh, in Europa in de lijsten gezien. Ja, in Oekraïne. Maar ja, ik weet niet of dat officieel wel Europa is of niet. Maar uh, in ieder geval niet uh, de lijsten waar uh, ik uh, graag uh, naar kijk. Maar goed, in ieder geval wel uh, drie hele leuke nieuwe binnenkomers. Hailey Steinfeld samen met DNC. Die zijn een mooie samenwerking aangegaan. Die is nieuw binnengekomen. samen met uh, Olivia O'Brien. En terug van weg geweest, een, rockgroepje, een -rockgroepje moet ik wel zeggen uit de jaren negentig. De Red Hot Chili Peppers die staan ook in de lijst. Coldplay uh, heeft de lijst verlaten. De Chainsmokers ook. En uh, Rihanna en Ciara ook de lijst verlaten. En uh, de snelste stijger deze week is in handen van uh, Justin Timberlake. Twee weken pas in de lijst en nu alweer uh, 18 plaatsen gestegen. Op welke plaatsen staat dat, um, hoor je straks... Snelste daler deze week is in handen van Aluna George, de met Pop K, met Armin Control, 15 plaatsen uh, naar beneden gedaan. Vorige week nog op een uh, 18e plek, deze week op een uh, 33e plaats. Hey, uh, je weet uh, waarschijnlijk al uh, wat we gaan doen, maar mocht je het uh, nou nog niet weten, ik uh, vertel het je even. Rotte klok van uh, half vier uh, schakelen over naar uh, niemand minder dan uh, Max, uh, Tim Koemans. Ik ging me bijna verspreken, hoorde je dat? Was er nou maar uh, naar Max verstappen? Nee, naar uh, Tim Koemans. Want afgelopen weekend is natuurlijk een prachtige uh, race geweest op uh, CV in Spanje. Dat is de Catalunya. En uh, Tim gaat er alles uh, over vertellen. Mocht je er iets gemist hebben of uh, specifieke details uh, willen weten, uh, laat het uh, me weten. En rond de klok van half vijf dan, uh, gaan we de Nederlandse top 40 in vogelvlucht doen. En rond de klok van kwart voor vijf zijn we aangekomen aan de top 3 van uh, deze week. Maar voor, en uh, zo Rick gaan we gewoon beginnen met de nummer 40. Maar voordat we daarmee gaan beginnen. Eerst even een kleine opfriscursus hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Nummer twee. Wish we could turn back time, to the good old day. op, op, op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Op nummer 3 is van vorige week uh, Charlie Poot met Wonk Op nummer 2 21 Palace met uh, Stressed Out. En de nummer 1 van uh, vorige week, 14 weken in lijst, was uh, Dua Lipa met Pieduwan. Dit is de nummer 40 uh, van deze week. World, world, world, world. Come here and visit my world. Come Did history shine stars? All love is the only one.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 Is it my world? Did history shine stars? Our love is the only way Don't get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting, boy XM's met de Renegades is dit. En dan hoorde je de eerste plaat van vandaag door nummer 40, Jal met 100 Miles. En wij zijn toegekomen aan de allereerste binnenkomer. Die vinden we op een hele mooie 36 e plaats. En uh, is gemaakt door de Amerikaanse DJ en producer Garrett Nash. Want die plaatst in het voorjaar van 2015 zijn eerste EP op Soundcloud. En sindsdien zijn tracks als uh, Daydreams met samen met jullie. Fuck Me Up, The One Song met uh, Good Grace, Feeling Space met uh, R.K.C.B. Uh, Tell Me, It's Okay en Illusion verschenen. Nou, in het voorjaar van uh, 2016 brengt hij uh, zijn tweede mini-album uit. As yes, heet hij. En uh, daarop staat ook zijn samenwerking met Olivia O'Brien... I Hate You, I Love You heet het nummer. Dat in Australië de eerste plaatsen in de single-lijst weet te bereiken. En helemaal vanuit Australië zijn ze naar Europa gevlogen. Met deze track en in Europa wordt die ook ondertussen goed opgepakt. En dat resulteert dus in een hele mooie 36e plaats. Ganesh samen met Olivia Bryan op 36. See the end of this, just wanna feel your kiss against my lips and now all this time. Passing by But I still can't seem to tell you why It hurts me every time I see you Realize how much I need you I hate you, I love you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 To, but I can't put nobody else Maurice Mulder. een aantal weken omdraait, dan kom je op zijn plaats uit. Hij staat namelijk op 32. Eén van de 14 zittenblijvers is het ook. Major Lazer samen met Nyla met het prachtige Light It Up. En daarvoor hoorde je Jazz Glim met Ain't Got Far to Go. En de nieuwe binnenkomer van deze week, Nash met I Hate You. Hey, wij gaan overschakelen naar het Songfestival. Festival. Dus de nummer 31 van deze week, Douwe Bob met Slow Down. To find a place to Dus uh, daarop op, op uh, met Slowdown, uh, 11e plaats uh, geworden op het uh, Songfestival. En uh, deze week uh, 31. Ja, je hoort het al uh, aan de tune. We gaan live overschakelen met, Max, uh, met uh, Tim Koemans. Goedemiddag Tim. Goedemiddag. Hoe is ik jongen? Ja, dat, dat kan maar één antwoord zijn hè. Ja, ik, ik denk... Uh, fantastisch. Ik ja. Heb het, ik heb het fantastisch. Heb je zondag een beetje overleefd of niet? Nou, ik moet zeggen, ik, uh, ik had uh, dinsdag mijn eigen race natuurlijk. Ja, dat weet ik, was maar ik bij. Tijdens het, tijdens het rijden had ik zelf nog steeds last van mijn nek van het schreeuwen om Max Verstappen van zondag. Dus echt oh, heerlijk. Gelooflijk. Dat nou, is een goed teken. Ja, nou ja dat was, uh, dit, dit is historie. Dit is iets wat, uh, wat ook nooit meer gaat gebeuren als het, uh, als het aan mij ligt. Um, en ook als het aan de Formule 1 ligt, want de regelgeving is veranderd nadat Max Verstappen op zijn 17e in de Formule 1 binnenkwam. Net. Dus uh, de kans is niet meer zo groot dat er iemand zo jong uh, al in de Formule 1 rijdt en uh, ook nog eens een wedstrijd wint. Ja, dat was natuurlijk gigantisch. Ja, het is het mooiste wat uh, Nederland is uh, overkomen. En uh, sinds uh, afgelopen zondag is er een uh, stormloop uh, bij een uh, grote uh, supermarktketen... Uh, op de kaartjes ja. voor uh, 4 en 5 juni in Zandvoort. Ja, dat klopt. En dat, dat deden ze voor mij toch, of deden ze dat voor Max? Ik weet het niet meer. Nou, oh ja, jij moet ook rijden, 4 en 5 juni. Ja, ik, <laughs> ik rijd zelf ook, ja. Voor 150.000 man, Tim. Ik ben, ik, ben, ik ben helemaal zenuwachtig al. Ja, en, en, en je compagne, je partner in crime, is er ook niet bij, hoorde ik? Nee, klopt, die uh, is op vakantie. Mm. Ja. Ja, maar we komen hier wel aanmoedigen hoor. Oh, gelukkig. Dus. Voor de mensen die uh, het, het nieuws nog niet hebben Ik kan me bijna niet voorstellen dat er al mensen zijn die dit nieuws nog niet hebben gehoord. Uh, ja. Even kort korte wedstrijd bespreken van de afgelopen zondag. Ja, goeie. Uh, Max had zich als vierde gekwalificeerd. Wat op zich uh, helemaal niet verkeerd was. Voor de eerste keer in de Red Bull uh, zat er tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie gewoon heel goed bij. En moest uiteindelijk vier tiende toegeven op teamgenootje Ricciardo, die vanaf P3 de wedstrijd mocht aanvangen. De Ferrari's die een beetje, een beetje achterlieven. En tijdens de start was het al snel uh, duidelijk dat Rosberg een betere start had. En ging Hamilton dan ook meteen voorbij buiten om in de eerste bocht. Fantastische actie. Uh, Max die dacht, dat kan ik ook. Die zag Vettel voorbij komen uh, over het rechte stuk. En ging in bocht 3 Vettel om. En zo ook Carlos Sainz, die ineens daar vlak achter reed. En toen gebeurde het ongelooflijke. En eigenlijk zijn die eerste drie, vier bochten al meteen groot debet geweest aan de winst van Max natuurlijk. Beide Mercedes reden elkaar eraf en stappen die reed terug naar de tweede positie achter team Ricciardo aan. En uiteindelijk is de conclusie heel simpel. De betere strategie en de volledig foutloze wedstrijd van Max Verstappen... hebben ervoor gezorgd dat Max uh, aan het eind van de 66e ronde aan kop lag. Ja, dat is uh, het mooiste nieuws wat er is. Uh, twee, uh, twee mooie nieuwtjes in uh, één uh, zin eigenlijk, hè? Ja, ongelooflijk. Echt, echt, echt ongelooflijk. Dat hij uh, zijn eerste wedstrijd... Uh, er waren wat mensen die riepen het voor de grap, hè. En, uh, tijdens de voorbeschouwing was het ook Tom Coronel die zei, ja. uh, joh... Die Mercedes rijden elkaar een keer eraf en dan wint Max. En het en gebeurt. gebeurt gewoon ronde nummer 1 al eigenlijk, hè? Ja, in ronde nummer 1 was eigenlijk alles al, uh, werden de kaarten al geschud. Toen uh, nou, was het in ieder geval duidelijk dat het, uh, uit, uh, dat het podium uit uh, Red Bulls en Ferraris ging bestaan. Alleen was de volgorde op dat moment nog niet helemaal duidelijk. En uh, ja, naarmate de race vorderde was het in het begin van Saudi hem gaan uitrijden met nog 30 ronden te gaan op één setje banden. En kan dat wel? En Kimi erachteraan, die dezelfde strategie. En gaan ze het echt doen? En ze ik, deden het. Ik was zo bang dat uh, Max uh, bij met uh, nog tien rondes te gaan... een uh, pitstop moest maken. En dat hij daardoor uh, zijn plek kwijt was. Nou ja, kijk, dat, dat, dat had ik natuurlijk ook in mijn hoofd. Uh, maar wat ik dan ook in mijn hoofd had... was dat Kimi Rijkonen dan ook naar binnen had gemoeten. Uh, logischerwijs, die reed uh, dezelfde tactiek als Max. Uh, en ook de hele tijd achter Max. En dat is gewoon niet goed voor je bandjes. Dus ik had, zeg, zeg maar, rond rondje 35... had ik wel al er fiducie in dat er een podium aan zat te komen. Ehm... Uh, maar dat hij hem uit zou rijden en zou winnen, dat uh, geloof ik pas in 66 en uh, 14 mochten, zeg maar. Ja, bizar. Dat was echt, uh, echt bizar. De... Ja. Hey, en uh, afgelopen dinsdag, uh, je zei het zelf net al, uh, toen moest jij uh, rijden in de Mazda MX-5 Cup op uh, circuitpark uh, Zolder dit keer. Hoe ging dat? Klopt. Ja, was ons uh, debuut. Uh, allebei nog nooit met die auto. Uh, ik had sowieso nog nooit op volgende gereden, die maatje wel. En uiteindelijk een uh, 26e en een 20e positie gehaald. En een eerste positie in het koppelklassement, waar we ook aan meedoen. Dus dat is wel hartstikke leuk. Kijk. En uh, in dat koppelklassement staan we nu uh, derde overal. Dus, uh, ja. Oh, netjes. Dat, uh, we hebben ons, uh, onze zin daar een beetje op gezet, ook al voor het seizoen. Uh, wetende dat er jongens in de cup rijden die al zoveel ervaring en zoveel snellere auto's hebben. Dat, uh, ja, dat koppelklassement, daar gaan we voor. Dus, Kijk. Uh, dat uh, gaat hartstikke goed ook, ja. En hoe hielden uh, je banden het op uh, zolder? Ging dat een beetje goed? <laughs> Ja, ik weet toevallig te veel, ik was erbij, sorry. Ja precies, en, uh, Ja, bandjes uh, was weer wat om van te leren. Uh, bandjes van voor naar achter gebracht om wat grip op de achterwielen te krijgen. En uh, uiteindelijk bleek dat dat een hele goede zet was voor het overstuur, wat we daardoor, daarmee reduceerden. Het enige nadeel was dat de remmerij een beetje uh, problemen kregen, waardoor we uh, zeg maar, elke bocht ongeveer uh, al blokkerend aankwamen sturen. Dus uh, ja, dat was een hoop, uh, hoop gedoe. En uiteindelijk 26 kunnen worden met, uh, met blokkerende remmetjes. Wat ik op, op zich helemaal niet ontevreden mee was. En uh, die Maatje Johan opnieuw bandjes gelukkig nog maar P20 kunnen rijden. Netjes. Dus uh, ja, dat was helemaal niet, helemaal niet verkeerd. Geen nee. schades gereden, ook belangrijk. En wanneer is jullie eerstvolgende wedstrijd? Is dat 4, 5 juni? Ja, tijdens de Max Verstappen Dagen nee. rijden, inderdaad ook. En wanneer is de eerstvolgende Formule 1 race? De eerstvolgende Formule 1 race is niet aankomend weekend, maar die daarop. Uh, het weekend van uh, uit mijn hoofd, 29 mei. Dat is maar 28, 29 mei. mij. is de volgende uh, week? De Grand Prix van Monaco. En dat is natuurlijk altijd een fantastisch raceweekend. Ja. Want tijdens de Grand Prix van Monaco... of eigenlijk vlak daarna vindt ook de Indy 500 plaats. Oh ja. En uh, ja, zo'n dat het een super evenement Daar gaan we het ook wel goed even over hebben. Um, zaterdag Nederlandse tijd twee uur... de kwalificatie voor Monaco. En om, zondag om twee uur Nederlandse tijd ook de wedstrijd. Kijk, ja, we gaan allemaal weer in uh, spanning zitten dan. Ja, precies. We horen volgende week eventjes of Red Bull beslist om de motor update al voor Monaco uit te gaan voeren. Dat uh, was eerst de planning om die voor Canada neer te zetten. Uh, maar zowel Ricciardo als Max Verstappen uh, tijdens de uh, midseason test in Barcelona afgelopen weekend, of uh, afgelopen week, sorry, uh, was de auto zo wel sneller. Dat is we zoiets hebben van zorgen dat dat in Monaco al gebeurt. En uh, dan gaan we gaan zien of, dat, uh, of ze dat voor elkaar gaan krijgen bij het doel. Uh, om dat voor volgende weekend uh, allemaal af te hebben. Nou, dan gaan we waarschijnlijk volgende week uh, vrijdag uh, weer van je horen. Of dat uh, gelukt ja. is of niet. Daar gaan we het flink over hebben. Helemaal goed. Volgende week vrijdag dus uh, komt uh, Tim weer uh, bij ons terug. Aan het uh, voorweekend uh, van de Monaco Race uh, van de Formule 1. En dan gaan we ook alvast uh, blikken naar uh, die 150.000 man waar uh, jij uh, in je Uppie voor moet gaan rijden. <laughs> Ja, en vergeet in die 500 en de 24 uur van allemaal niet die eraan zitten te komen. Absoluut niet, want jij gaat uh, live verslag doen vanaf de 24 uur, geloof ik, hè? Ja, nee, dat is absoluut mogelijk. Ik ben, uh, ik ben inderdaad in Frankrijk uh, een week lang. Zowel tijdens alle twee trainingen, als de sprintraces, als de 24 uur zelf ben ik aanwezig. Cool. Dus uh, ja, als het, moet, als het nodig is, kunnen we daar live verslag doen. Ja, en wat het leuke is, uh, op de, uh, in de voorprogramma van de 24 uur van Laman is onze eigen directeur van Circuit Park voor Prins Bernhard van Oranje... samen met, uh, volgens mij, Tom Coronel of Dankjewel Jan Lammers. Lammers. Jan Lammers, hè? Met de Jumbo LMP3 gaan ze rijden, inderdaad. Ja, klopt, in het voorprogramma. Dus dat wordt ook spannend. Ja, absoluut, absoluut. Hé hey, Tim, hartstikke Dankjewel. bedankt. Dankjewel. Heet je nog wat, uh, wat je kwijt wou? Wat zeg je? Had je nog iets wat je echt per se kwijt wou? Nee, nee, nee. Oké. Okay. geweest. Nou, hartstikke bedankt uh, weer uh, voor jouw tijd, uh, Tim. Volgende week, uh, zelfde plek, zelfde zender. Yes. Okie dokie, hoi hoi hoi. Okie, okay. hoi hoi.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 Samen met uh, Dante Leon, met uh, Angel. Oh, verkeerde. Die moet ik even. <laughs> de nummer 25 uh, van uh, deze week. En uh, daarvoor de, de, de nummer 28. Dat was uh, Pink met uh, Just Like A Fire. Even hey, zijn toegekomen aan de tweede nieuwe binnenkomer uh, van deze uitzending. En dat is een dame uit de Verenigde Staten. Want op uh, achtjarige leeftijd is ze te zien als actrice, weliswaar met bescheiden rolletjes... breekt door als 15.000 meisjes achter zich laat in de selectie... voor de film True Crit, dat in 2010 verscheen. Nou, met haar rol werd ze genomineerd voor een Oscar. En in 2011 werd ze het gezicht van de Italia Italiaanse designmerk Mio Mio. En sindsdien speelde ze in verschillende films. In 2015 zingt ze het nummer Flashlight van Jesse J opnieuw in voor de film Pitch Perfect 2. En hoewel ze al flink wat jaren experimenteert met muziek, wordt op dat moment ook duidelijk dat ze bezig is met een compleet album. Ze is dat jaar te zien in de videoclip bij Bad Blood van Taylor Swift. En neemt ze de wet op met Shawn Mendes, Stitches. Nou, ook verschijnt Love Myself. En dat was haar eerste solo-single. En nou ze heeft ze een nieuwe single gereleased. Uh, maar deze heeft ze niet uh, solo gedaan. Ik heb het over Hailey Steinfeld. Ze hebben het samen met uh, DNCE gedaan. Wel bekend van uh, Cake by the Ocean. Die ook in de lijst staat. En deze track die heet... Uh, deze single van haar heet uh, Rock Bottom. Nieuw binnengekomen. Dus uh, Hailey Steinfeld samen met DNCE. Are we for? Seems like we do it just for fun. In this stupid war.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 Water. We play harder with a plastic eye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 Zet samen met uh, Aloe Black, De nummer 22 van deze week. Candyman. Ondertussen alweer uh, 9 weken in de lijst. En één uh, plaatsje gedaald uh, deze week. Hey, ik ben nog een uh, kleine resume uh, verschuldigd... Uh, van de platen die we wel en niet hebben gedraaid. Van uh, 40 uh, tot en met uh, deze zullen we maar eens even doen uh, voor de gein. Op nummer 40 uh, vinden we daar uh, samen met Gabriella Richardson met 100 Miles. Op nummer 39 met Simons met Catch and Release... De nummer 38 is in handen van de Chainsmokers samen met Daya met Don't Let Me Down. En X Ambassadors met Renegade staat op 37. Nieuw binnengekomen op 36 is Ganesh samen met Olivia O'Brien met I Hate You I Love You. En de nummer 35 is voor uh, Jess Glynn, Ain't Got Far To Go. Op 34 staat Fleur Ears met Sex. En op 33 uh, Aluna George samen met Pop K met I'm In Control. De nummer 32 is Major Lazer samen met Nyla met Light It Up. En op 31 Hollands Rots Douwebop met Slow Down. Nummer 30 dan. Dus blijven zitten in de 17 zeventiende weken. Jonas Blue samen met Dakota met Fast Car. En op 29 goalplay met Heim voor de weekend. 28 uh, staat er vier weken pas in. Pink just like fire. En 23 weken lang uh, in de lijst. Vorige week op 16 ooit op nummer 1. Deze week op 27 is Lucas Graham met Seven Years. Nummer 26 is blijven zitten Alan Walker met Faded. Nummer 25 dan. Daps samen Dante Leon met uh, Angel. En nieuw binnengekomen op een hele mooie 24 e plaats. Haley Steinfeld samen met DNCE met Rock Bottom. De nummer 23 is in handen voor, van Little Mix. Samen met Jason Rulo. Secret Love Song. En de nummer 22 dan hoorde je net Z. Samen met Aloe Black met Candyman. Hey, de nummer 21 die ga ik nog niet verklappen. Die ga ik zo direct voor je draaien. Maar niet voordat ik een paar nieuwtjes heb verteld. Uh, want uh, de Facebook van uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, iedereen heeft een Facebook. Maar de Facebook van Sinead uh, O'Connor is weg. Gisteren is uh, de officiële en geverifieerde Facebook-account van Sinead uh, O'Connor verdwenen. Nou, ongetwijfeld zijn de verontrustende berichten van de zangeres uh, de aanleiding. Wat onduidelijk blijft uh, wie de pagina heeft uh, gedeactiveerd. Mogelijk uh, dat uh, Facebook heeft ingegrepen. De zangeres uh, zit momenteel uh, in een emotioneel dal en bestookte haar volgers met haar depressiviteit. Daarbij maakt ze familieleden zwart en schrijft ze over zelfmoordpogingen. Nou, opvallend genoeg is ook dat de website van de zangeres onbereikbaar. En afgelopen weekend was de politie al op zoek naar de zangeres... waarbij ze officieel was vermist en suicidaal werd opgegeven. Nou, dat zal uiteindelijk vast nog wel een staartje krijgen... Uh, wat ander nieuws. De Celine Gomes, die traint in ademhalen. Ik weet niet of dat nieuws is... maar zeven weken voordat de Pofster aan haar Revival Tour begon... startte Celine Gomes een speciale training. In haar voorbereidingsprogramma kregen yoga, pilates en soulcycle... een belangrijke rol. Logisch, want je moet er op toernooi natuurlijk goed uitzien... en in topconditie zijn. Nou Gomez uh, besloot uh, zich ook op uh, haar ademhaling te concentreren. Zou ik ook eens een keer moeten doen. Ze vertelt altijd al moeite te hebben gehad met uh, ademhalen. Zelfs als ze aan het uh, praten was. Nou, Celine huurde een uh, personal trainer in om ervoor te zorgen dat ze dit aspect uh, zo goed mogelijk onder controle kreeg. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe ze dat uh, gaat doen en hoe haar uh, tour eruit gaat zien. Jij ook. Uh, ga er gewoon een keer naartoe. Dit is nummer 21, Birdie. Times that I've seen you lose your way not in control and you won't be told. All I can do to keep you safe is hold you close, hold you close till you can breathe. De nummer 21 van deze week, Birdie, met uh, Keeping Your Head Up. 18 weken lang uh, staat uh, deze dame alweer uh, in de lijst. En uh, vorige week op een 7. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, vorige week op een uh, 25 plek. Hé, hey, tot zo direct na het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.